5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NOS Radio 1-journaal het spel achter de schermen... bij de algemene vergadering van de VN. En VVD'ers zijn kritisch over de eigen boodschap van de partij. Hier is het NOS-journaal, Ewout de Jong. VVD en PVDA houden eraan vast dat volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. De afgelopen dagen presenteerden veel oppositiepartijen tegen begrotingen en een aantal daarvan bezuinigt minder dan 6 miljard. VVD-fractie voorzitter Zeilstra en Samson zien niets in dat onderdeel van de plannen. Zeilstra daarover. Die 6 miljard staat als een huis, al was het alleen maar als we het niet doen, dan krijgen we gewoon een boete van een miljard en dat lijkt mij heel sneugeld. geld. PvdA-fractievoorzitter Samson noemt het merkwaardig en ingewikkeld om nu weer van het bedrag af te stappen. VVD en PvdA laten zich verder wel positief uiten over de kans dat er zaken kunnen worden gedaan met de oppositie. Zeilstra ziet in de plannen van de oppositie veel voorstellen die bruikbaar zijn. En Samson constateert aanknopingspunten. Ook minister Dijsselbloem van Financiën is kritisch over het loslaten van de 6 miljard. Zij noemt het tegenbegrotingen van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer teleurstellend. Ongeveer een op de drie instellingen die nu AWBZ-zorg leveren... dreigt in de knel te komen door de grote hervorming van de AWBZ in 2015. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van brancheorganisatie Actis. In de zorg wordt fors bezuinigd. Zo worden de voorwaarden voor opname in een verpleeghuis aangescherpt... en komen ouderen thuis minder snel in aanmerking voor hulp en zorg. Daardoor gaat de omzet van bedrijven in de zorg fors omlaag... waardoor die te maken kunnen krijgen met grote verliezen en soms faillissement. President Obama denkt dat een akkoord met Iran over het nucleaire programma van het land mogelijk is. Hij is optimistisch vanwege de gematigde koers die de nieuwe Iraanse president Rouhani heeft ingezet. In zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zei Obama dat minister Kerry gaat proberen een akkoord met Iran te bereiken. Wel zei hij dat de verzoenende woorden van Rouhani moeten leiden tot maatregelen die transparant en controleerbaar zijn. Obama riep de VN verder op om zo snel mogelijk een stevige resolutie aan te nemen over Syrië... waarin het land verplicht wordt zijn chemisch wapenarsenaal onder internationaal toezicht te plaatsen. Diplomaten onder wie medewerkers van het Nederlands consulaat in Sint-Petersburg... zijn aan boord gegaan van de Arctic Sunrise van Greenpeace... De Arctic Sunrise die vaart onder Nederlandse vlag werd donderdag bestormd en overgenomen door de Russische kustwacht. De bemanningsleden zijn gearresteerd en worden vervolgd voor piraterij. Minister Hennis Plasgaard zei dat de Russische ambassadeur gisteren op gesprek is geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken.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 In Florence is Ellen van Dijk wereldkampioen geworden op de individuele tijdrit bij het WK wielrennen. Ze deed 27 minuten en 48 seconden over ruim 22 kilometer. Het zilveren ging naar de Nieuw-Zeelandse Linda Willemsen. Brons was voor de Amerikaanse Carmen Small.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 De situatie op de Nederlandse wegen. Dennis ben daar weer bij. Er staan nu, nu 23 files om precies te zijn. Het is eigenlijk een, een, een avondspits zonder al te veel bijzonderheden. De meeste van die 23 files staan bij Rotterdam. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar de Duitse grens loopt het wel vast bij Hengelo. staat 2 kilometer door een uh, oliespoor. En op de A35 vanuit de Enschede naar Almelo... staat tussen de afrit Twentekanaal en Delden 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd in Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elst en het Gelredoom staat nog 5 kilometer, maar de weg is weer vrij. En er is vertraging op het spoor tussen Eindhoven en Sittard. Door een wisselstoring hebben treinreizigers daar meer dan een uur vertraging. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Heerlijke herfstvakantie op Hof van Saxe. Kijk voor de beste lastminutes op hofvansaxe.nl Zweden zijn ook sterk. U rijdt de Volvo V60 met een 133 kW, dus 181 pk sterke dieselmotor. Met 20% bijtelling, ook als 8 Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 7 over vijf, Goedemiddag. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest met de VVD, zegt een VVD'er. Hij verscheurt zijn lidmaatschapskaart. Ik vraag hem zo naar zijn motieven. Blijven praten is het motto op het hoogste diplomatieke niveau. President Obama zojuist in New York. Amerika prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully. En dat ging over Iran, het nucleaire programma en wat Amerika van het land verlangt. Hoe dan ook al dus Obama, het gebeurt vreedzaam. En hij deed dat in New York bij de opening van de 68e algemene vergadering van de Verenigde Naties, die werd twee uur geleden, traditioneel geopend door de secretaris-generaal Ban Ki Moon. I to the of Syria and the It is time to end the killing and to reach the peace the Syrian people need and deserve. Ben Bot, oud-minister van buitenlandse zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Een tijdperk van wonderbaarlijke mogelijkheden waren de eerste woorden van Ban Ki-moon... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarop je vervolgens later een oproep deed... met name over Syrië, om te stoppen met vechten en te gaan praten. Zo gaat dat in het huis van woorden? Zo gaat het in het huis van woorden, maar gelukkig volgen er ook wel eens daden. Dus ik mag hopen dat ook in dit geval, niet alleen met betrekking tot Syrië... maar wie weet ook met betrekking tot Iran... Uh, er toch uh, oplossingen uh, aankomen drijven. Want dat is natuurlijk waar iedereen vandaag naar uitkijkt. Hè? De algemene vergadering. Een mogelijke ontmoeting tussen president Obama... en de nieuwe Iraanse president Rouhani. De uh, handshake, daar heeft iedereen het over. Da het handje drukken, gaat het gebeuren? Nou, uh, ja, je weet het nooit in de Verenigde Naties. Maar uh, ik moet zeggen dat ik een beetje twijfel... Uh, aan een dergelijke ontmoeting. Uh, om Een heel eenvoudige reden dat Obama eerst uh, zal willen afwachten... wat het uh, gesprek tussen Kerry en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft opgeleverd. Op De tweede plaats moet hij natuurlijk rekening houden met de gevoelens uh, van Israël. En zoals u weet uh, is Kerry uh, enige tijd geleden begonnen met een nieuw initiatief... om dat Midden-Oostenproces weer uh, op gang te helpen. En dat zal hij niet willen verstoren... Als u ook maar de minste indruk heeft dat, dat Israël niet goed uitkomt. Ja, want hebben we over woorden, hebben het heeft over daden, maar zo'n handdruk heeft enorme symbolische waarde. Die kan een hoop roet in het eten gooien. Nou, uh, het kan uh, zeer behulpzaam zijn, maar alleen maar een handdruk die niet gevolgd wordt door een, uh, nou ja, uh, wat Israël wil, een ontmanteling van dat nucleaire complex of althans uh, inspecties uh, die zeker stellen. Dat er niet eh, een atoombom wordt in elkaar gedraaid. Dat zijn natuurlijk de daden waarop iedereen zit te wachten. Dus ja, een handdruk kan daarop de inleiding zijn. Maar je moet erg voorzichtig zijn. Want eh, Iran heeft in het verleden natuurlijk al herhaalde malen beloofd eh, om. Eh, Enfin, braaf te zijn, inspectie toe te laten en wat iets meer zei. Ja, want je wil dan wel boter bij de vis mochten tot zo'n ontmoeting komen. Volgens het Witte Huis uh, staat zo'n ontmoeting niet officieel op het programma... maar het feit dat ze erover praten zou toch wel kunnen hinten... naar een mogelijke uh, spontane, toevallige ontmoeting... ergens in die wandengangen van het VN-gebouw? Ja, dat is zeker mogelijk, want dat is het prachtige van de algemene vergaderingopening, Dat het eigenlijk een groot netwerkcircus is. Uh, iedereen ontmoet iedereen. Uh, er zijn overal kleine afgescheiden ruimtes waar je met collega's kunt praten. En uh, ook als minister weet ik dat je vaak in zo'n week uh, nou ja, 40, 50 uh, verschillende landen kan spreken, uh, Jozoris, uh, als het ware, kan, uh, kan neerleggen. Dat vereist een hele strakke planning. Dat vereist een zeer strakke planning. En je bent meestal van vroeg in de ochtend tot uh, vrij laat in de avond bezig... met het heen en weer rennen om precies op tijd te zijn voor de volgende afspraak. En ook dat loopt wel eens een keertje uit. Maar, maar een spontane ontmoeting kan wel. Ik herinner me een ontmoeting tussen uh, president Clinton en Fidel Castro... bij een lunchreceptie waarin ze elkaar even tegenkwamen... en er een handdruk ontstond. Ja, dat uh, is zeker mogelijk. Uh... Tot ergernis van, van veel Kubanen in Florida. Ja, en zo zie je hoe je moet oppassen met dat soort handdrukken of toevallige ontmoetingen. Uh, het, het is mij ook vaak overkomen dat je precies ergens door een gang loopt naar de volgende afspraak. En daar komt een andere delegatie aan met degene die je nou juist wilde vermijden. Ja, dan is er, zit er niks anders op dan de bekende diplomatieke lach tevoorschijn te toveren. De hand uit te steken en net te doen of je elkaar al jarenlang aardig vindt. En uh, vriendschappelijk met elkaar omgaat. Met, met wie was dat meneer Bot? Uh, nou, dat, uh, dat doet er niet zoveel toe. Ja, nou, eigenlijk wel hoor, met terugwerken <laughs> de kracht. Nou ja, kijk, Nederland heeft over het algemeen met de meeste landen goede betrekkingen. En ik zeg altijd, je moet de deur met iedereen openhouden. Op meneer Boddy was dat? Uh, nou, ik, uh, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. Geheugen laten we even in de steek. Ja. Het is wel belangrijk dat er een premier is in plaats van de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Rutte is er niet, Frans Timmermans gaat er voor hem opklaren. Is dat eigenlijk niet jammer? Uh, ja, nou ja, ik heb dat zelf eigenlijk... Uh, tot de, Fijn, het was altijd de gewoonte dat de minister van Buitenlandse Zaken dat deed. Uh, dat is jarenlang een traditie geweest en ik heb dat ook vele jaren gedaan. Onder andere ook als voorzitter van de Europese Unie destijds in 2004. Toen ineens uh, besloot de premier dat hij het ook wel interessant vond om daar naartoe te gaan... En toen is daar dus een kleine wijziging in gekomen. Maar het blijft uh, eigenlijk de ontmoetingsplaats... van ministers van buitenlandse zaken... om daar uh, alle geschillen, problemen, vragen enzovoort... te bespreken met je collega's. Ja, maar het zijn wel 193 landen... waarvan toch vooral de grootste regeringsleiders aanwezig zijn. Uh, ja, uh, vaak zijn veel grote regeringsleiders aanwezig. Maar u weet, in Nederland is de premier natuurlijk nog steeds... de primus inter pares. Hij is geen regeringsleider... En uh, dat geeft dus een iets andere status hoe belangrijk de premier ook verder is. Ja, gewoon een diplomatiek antwoord, meneer Pot. Ja, nee, maar het is wel uh, natuurlijk een feit dat uh, het buitenlandbeleid uiteindelijk is. Het is, natuurlijk kabinetsbeleid. Maar daarvoor is in eerste instantie de minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk en niet de premier. Precies, en de premier is er niet vanwege de algemene beschouwingen. Even Precies. voor de duidelijkheid. Ja. Uh, dus uh, zal minister Timmermans de Buitenlandse Zaken het ja. oplossen. Tot slot toch even een, een, een, een voorspelling. U verwacht niet die handschudding, tussen, die, die, die handdruk tussen. Obama en Rouhani? Nou, ik verwacht niet een geprogrammeerde handdruk. Ik sluit niet uit dat als het gesprek tussen Kerry en zijn collega... zijn Iraanse collega goed verloopt... dat dit bezegeld gaat worden door zijn handdruk. Ook als signaal naar de buitenwereld dat er onderhandelingen... Uh, op komst zijn Dat is belangrijk voor Obama, want hij heeft natuurlijk toch een kleine zepert met zijn rode lijn opgelopen. En als hij nu kan aantonen dat hij op een ander gevoelig terrein, Iran, uh, goede voortgang boekt... dan is dat ook belangrijk voor zijn reputatie. Uit-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. hartelijk dank. Dank u. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. bijna duizend boze reacties op de VVD website en een verlies inmiddels van zo'n honderd leden. De plannen die het kabinet precies een week geleden op Prinsjesdag presenteerde, hebben ook onder de VVD achterband tot veel discussie geleid. Joël Andoeto, VVD raadslid in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U twittert vanmiddag vandaag. Na twaalf actieve jaren mijn VVD lidmaatschap opgezegd. Kernbeginselen zijn prima, de uitvoering niet. Zeer moeilijke beslissing. Was het zo moeilijk? Ja, het was een enorme moeilijke beslissing. Uh, afgezien van het feit dat ik inderdaad de afgelopen twaalf jaar uh, nou ja, zoveel mogelijk heb geprobeerd te doen voor de partij... me op heel veel verschillende manieren heb ingezet, is het vooral een moeilijke beslissing geweest. Omdat uh, ja, onze principes eigenlijk uh, mijne ver van elkaar zijn komen te staan. Mijn principes die in het verleden gedeeld werden door de VVD, uh, worden op dit moment alleen nog op papier gedeeld, maar niet in de uitvoering. Welk ja, ja, ja, principes eindelijk... springt er daarbij uit? Welk, princi welk principe springt er daarbij uit dan? Uh, nou, vooral uh, als we het eventjes uh, concentreren op uh, Prinsjesdag-plannen uh, die u zojuist ook noemde. Uh, het hele concept van nivellering, wat je nu ziet in de plannen die gepresenteerd zijn... is dat uh, eigenlijk werken niet loont, succes uh, wordt bestraft en eigen verantwoordelijkheid nemen... Is niet het allerbelangrijkste. Dat zijn dingen die gewoon in lijnricht ingaan tegen de VVD-principes en die de partij dus ook echt in haar kern raken. Zeer spijtig. Maar de VVD reageert met de PVDA? Dan heb je een compromis. Kijk, het is heel logisch dat er compromissen moeten worden gesloten. En uh, daar moeten we vooral ook niet vies van zijn. De VVD heeft in deze als grootste partij... Uh, misschien nog net iets meer verantwoordelijkheid te nemen... dan de Partij van de Arbeid. Wat je wel uh, kunt constateren... is dat de achterban van beide partijen... zeer ontevreden is over de uitvoering. En er is ook een grens aan het aantal compromissen... dat je moet sluiten. Als het zo lijnrecht ingaat tegen waar je zelf voor staat... dan moet je toch echt de vraag stellen zijn we wel goed bezig. En wat mij betreft is het antwoord daarop nee. En dat motiveert u in een blog. Uh, u schrijft het slappe optreden van het hoofdbestuur... in de vele integriteitskwesties die de partij plagen... acht ik zeer kwalijk. Dat is nogal een verwijt. Uh, dat is inderdaad een uh, pittig verwijt... Uh, waar ik wel heel achter sta... Uh, we hebben uh, de afgelopen tijd te maken gehad met meerdere integriteitskwesties. Uh, waarvan Hormont uh, waarschijnlijk het meest sprakmakend is geweest. De dus lokale, po lokale politieke kwestie daar, die ook doorcijpelt naar, uh, naar de VVD. Ja, ja. Natuurlijk zuibelt die ja. door naar de VVD. Uh, iemand die opereert onder de VVD-vlag legt dus ook verantwoording af onder de VVD-vlag. Uh, als er onder de VVD-vlag, zij het lokale of landelijke, sprake is van oninteger gedrag, straalt dat op de hele partij uit. Ja. En dat is iets waar het hoofdbestuur veel eerder en veel sterker had moeten ingrijpen. Die kansen hebben ze gehad. Sterker nog, die kans ligt er nog steeds... ...en wordt onbenut gelaten. Ja, u bent raadslid in Amsterdam. Vertrekt u nu ook als raadslid? Als duo-raadslid, om precies te zijn? Ja, duo-raadslid in uh, stadsdeel Amsterdam-West. En ja, ook daar zal ik inderdaad vertrekken. Oké, okay. en waar gaat u zich nu aansluiten bij welke partij? Nee, uh, dat is uh, misschien ook een van de dingen die de keuze des te moeilijker heeft gemaakt. Ik ben mijn uh, hele volwassen leven uh, lid geweest van de politieke partij, eigenlijk altijd van de VVD. En er is op dit moment niet een partij die dat gat zou kunnen vullen. Uh, ik heb inderdaad al een aantal uitnodigingen gekregen vandaag van d ers uh, Van andere bewegingen. Uh, die zeggen dan kom eens een keer met ons praten. Of misschien hoor je hierbij. Uh, ja, Zo simpel ligt het niet. Nee, want het blijft natuurlijk principieel voor u. Joël Andoutou, uh, voormalig VVD-raadslid in Amsterdam. En niet langer lid van de partij. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Dennis Mooij, bij de ANWB. Waar staan de files? Er staan er nu 21. Nou ja, over het algemeen staan de meeste files rond Rotterdam. Ik bedoel, daar heb je ook de meeste vertraging. Zo staat er op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knopen ter plein 7 kilometer. Uh, dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd op de A325... vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredom. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel twee kilometer. En op het spoor is er vertraging tussen Eindhoven en Sittard. Dat komt allemaal door een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur. Een alternatief is natuurlijk, neem de trein. En als u nu luistert in de trein naar het NWS Radio 1 Journaal... dan merkt u het vast, het is druk in de trein. Er komen steeds veel meer klachten binnen over die drukte in de treincoupés. Josephine Trehi, veilig aangekomen op Utrecht Centraal. Uh, het is september, nog geen blaadjes, ja, ja. nog geen sneeuw, geen festivals. Hoe kan het dat zoveel reizigers klagen over de drukte? Ja, nou, september is wel altijd een maand dat het extra druk is. Hè? De, de scholen beginnen weer, uh, mensen zijn terug van vakantie. Maar uh, ze hebben bij Rover hebben ze drie keer zoveel klachten binnengekregen... als uh, normaal in september, 1300 al bijna. Sanne Vergale is van Rover. Wat voor klachten zijn dat? Ja, dat varieert van mensen die klagen over het feit... dat ze lang moeten blijven staan... totdat mensen met hun neus tegen het raam staan gestaan. Mensen worden soms angstig van het geprop. Mensen worden onwel en blijven zelfs achter het perron... Ja, en waarom denken jullie dat het er zoveel meer zijn? Ja, het is een beetje moeilijk te verklaren. We denken een combinatie van factoren, de drukke maand... in combinatie met waarschijnlijk veel storingen. En daarbij opgeteld schijnbaar heel erg krappe planning van de NS... met de lengte van treinen. Ja, want NS kon hier niet bij zijn nu, hè? De woordvoerder moest weg, maar ik heb hem al gesproken. Laten we wel even luisteren wat hij daarover zei. Want ik vroeg hem, ze weten, dat zeggen ze zelf ook... september is een super drukke maand. Waarom bereiden ze zich daar niet beter op voor? Dat doen we ook. Daar anticiperen we ook op. We maken treinen zo lang als mogelijk op veel trajecten. We hebben een aantal trajecten ook uitgebreid, met het oog op het begin van het nieuwe seizoen, zou ik maar zeggen. Maar als je dan, wat je dan soms wel ziet gebeuren, is dan is er een storing. Ja, en dan is het in de eerstvolgende trein die dan vertrekt na een uur storing, is het gewoon echt druk. En dat is heel vervelend. Maar daar zit ook een deel van de verklaring van die klachten. Dus aan de ene kant, druk seizoen. En dat komt bovenop dat er afgelopen maand best veel storingen zijn geweest. Maar twee keer zoveel klachten als vorig jaar in september, dat kan niet alleen door storingen komen. Heeft het ook te maken met bezuinigingen, dat minder materieel wordt ingezet?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 Dus in de spits in een drukke trein, daar moeten we maar mee leren leven. In de spits zal het gewoon altijd druk blijven. Al maken we alles maximaal, dan zal het druk blijven. Reizigersgroei blijft er ook. Dus dat is aan ons om daar goed op in te spelen. Maar het zal altijd druk blijven in die spits. Drukke spitsen zullen blijven... De NS zegt toch dat het ook door de storingen komt deze maand. Ja, dat zal ik ook niet ontkennen. Het zal best door de storingen komen. Maar wij zien wel foto's binnenkomen van midden in die storing... waarin er een heel kort treintje komt voorrijden. En dat denken we toch, NS weet dat daar allerlei ellendische trajecten... hou daar rekening mee gewoon. Ja, want dat kan niet. Nou, ik ga straks nog even... Uh, Tim... Ik ga straks hier nog even in de stationshal uh, hal met de reizigers praten. Ik, ik had op Twitter een hele grappige reactie gezien van iemand vanochtend. Die zei, "Forensen hoeven niet meer te strijken voortaan. Je komt hoe dan ook weer verkreukeld uit de trein. <laughs> ah, ja, dat soort dingen. En die mevrouw die ik, straks sprak, hè, ja. die mevrouw die ik de straks sprak in de trein... die ook zei, die kan gewoon elke ochtend niet zitten. Um, ik ga hier doorpraten met reizigers over en je hoort me straks. Elk nadeel heeft zijn voordeel qua strijken althans. We gaan naar de Kouwberg. Als wielrenner moet je hem één keer hebben beklommen. De Kouwberg in Valkenburg alleen. Maar meestal doen ze het in een groep. En dat zijn er jaarlijks zoveel. Dat al die tochten overlast veroorzaken. Helemaal omdat er geen afstemming is tussen organisaties en gemeenten. Vanaf vandaag moet daar verandering in komen. Nieuw beleid om al die renners in goede banen te leiden. Reportage is van Jeroen de Jager. Je zult er maar wonen in Zuid-Limburg. Dat vinden ook die 60.000 wielrenners die elk jaar weer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 die hoeven zich alleen maar te melden als ze daar zin in hebben. Nou, wij vinden dit uh, uh, gewoon veel te weinig. Dat is niet goed. Het zijn voornamelijk toch de groepen van 50 tot 100... en, en daaromtrent die hier eigenlijk de, de, de hoofdzaak vormen van deze overlast. Dus u zegt, er is jaren over gepraat. Sinds 2011 wordt er over gepraat. Nou, ligt er iets en dat is te weinig. is te weinig, ja. Is absoluut te weinig. Het helpt dus? het, het niet. Het moet, het moet strenger aangepakt worden. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Nog vijf dagen en dan is het zover. Friesland staat dan op z'n kop voor de derby van de provincie. Cambuur uit Leeuwarden speelt zondag tegen Herenveen. Een beladen wedstrijd. Inzet van de supporters, het Friese volkslied. Gerard van der Belt, Goedemiddag. Ja. algemeen directeur van voetbalclub Cambuur, de concurrent van Heerenveen. De supporters van uw club die hebben plannen om dat Friese volkslied te overstemmen met scheidsrechtersfluitjes. En dan hebben ze het plan om daar gewoon lekker doorheen te fluiten. Ja, ik heb meerdere scenario's gehoord. Ik oh. heb supporters gehoord die willen uh, het clublied van de club uh, gaan zingen. Ik heb supporters gehoord die, uh, ja, die willen andere liedjes gaan zingen. Ja, dat hoort erbij, hè? Is dat zo? Ja, dat is een uh, er zullen wat ludieke acties zijn, uh, denk ik van de supporters. Het is natuurlijk uh, bekend dat uh, de leeuwarden supporter niet zo heel veel op heeft met het, uh, met het Friese volkslied. Ja, maar u ja, noemt het is, u noemt het ludiek om het Friese volkslied te verstoren. Ja, nou, we, hebben we hebben als club zijn gesteld dat uh, onze spelers en, en, en de, stad, uh, met de gebruiken van de club uh, waar we spelen respect uh, tonen en daarna handelen. Uh, ja, de supporters hebben een, een eigen manier om daarmee om te gaan. Ja, want het officiële beleid is dat spelers en staf in ieder geval respect moeten tonen voor de traditie van, uh, van Heerenveen. Maar wat u betreft uh, hoeven de supporters zich daar niet aan te houden? Nou, die, die moeten daar op hun eigen manier mee omgaan. Ze moeten zich in ieder geval gedragen conform, uh, conform uh, de regels... Uh, er zijn meerdere clubs die, die hun eigen gewoontes hebben rondom de wedstrijd. Het is niet een, is niet een officieel feit dat er een, uh, dat er een volkslied of het helmus uh, gespeeld wordt. Het zijn eigen, uh, eigen liederen die uh, bij NPV is dat bijvoorbeeld ook het geval. Nou, daar zal uh, daar ieder op zijn eigen manier mee om moeten gaan. Ja, maar ik heb nog even gecheckt. Uh, kan Buur-Leuwarden? Leeuwarden ligt nog steeds in Friesland. Is het volkslied daar niet belangrijk voor de aanhangers uit Leeuwarden? Nou, wij zijn... Wij zijn uh, Zou het horen ik niet. Heer, ja, ik denk dat Heerenveen heel erg de, de, de, de, een provincieuitstraling heeft. En Cambuur heeft heel erg een stadsuitstraling, een uitstraling. Dus, dus de, de, het volkslied heeft voor de Leeuwarden supporter niet zo heel veel, uh, zo heel veel te betekenen. Ja, Zeker en... niet voor iedereen, want er zijn ook genoeg mensen die het wel uh, prima vinden. Dus het, is, uh, het moet ook niet uitvergroot worden. Ja, maar maar het, het is wel een issue. Ja, want hoe is, hoe is de verhouding dan nu tussen Cambuur en Heerenveen? Nou oh, ja, de, de verhoudingen zijn onderling prima wat betreft uh, op bestuursniveau. En uh, het is natuurlijk wel dertien jaar geleden dat we voor het laatst tegen elkaar gespeeld hebben. Het is een uh, ouderwetse pure ruzie, hè, om het maar zo uit te drukken. En we mogen nu weer tegen elkaar spelen. Yeah. Nou, dat, is, uh, dat geeft veel, uh, veel emotie. Iedereen heeft daar zin aan. Uh, ja, ik, hoop, ik hoop op een uh, volksfeestje. Een volksfeestje met een volkslied wat uh, op een andere manier zal weer kninken. Hoe was de uitslag dertien jaar geleden? Ik meen dat het 1-1 was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hmm. Niet toevallig verloren? Nee, nee, dat kan ik me haast niet voorstellen. <tus> Tuurlijk niet. Directeur van uh, voetbalclub Cambuur. We gaan het even opzoeken. Gerard van der Bel, dankjewel. Graag gedaan,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 Het is radio 1. Het is half zes geweest, het NMS-journaal Ewad Jong. President Obama denkt dat een akkoord met Iran over het nucleaire programma van het land mogelijk is. Maar hij is optimistisch vanwege de gematigde koers die de nieuwe Iraanse president Rouhani heeft ingezet. Obama zei in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York: dat minister Kerry samen met vijf andere landen gaat proberen een akkoord met Iran te bereiken. VVD en PVDA houden eraan vast dat volgend jaar 6 miljard extra moet worden bezuinigd. Veel oppositiepartijen hebben een tegenbegroting gepresenteerd... en een aantal daarvan bezuinigt minder dan die 6 miljard. VVD-fractievoorzitter Zeilstra en PVDA-leider Samson zien daar niets in. En ook minister Dijsselbloem van Financiën is kritisch. Zeilstra en Samson zien wel aanknopingspunten bij de oppositie... en voorstellen die bruikbaar zijn.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 Het Rijksmuseum heeft 13 zeldzame Japanse prenten uit de 19e eeuw gekocht. Het gaat om ontwerptekeningen voor lakwerk... waaronder voor een paneel dat al sinds 1891... in de collectie van het Rijksmuseum te zien is. De zeldzame tekeningen doken op bij een veiling in Kyoto. Bij de ontwerptekeningen uit de periode 1800-1820... zit er ook nog een bijzondere afbeelding van het eiland Deshima. Deshima. Dit eilandje was vanaf 1641 tot en met 1859 een Nederlandse handelspost. En in Florence is Ella van Dijk wereldkampioen geworden... op de individuele tijdrit bij het WK wielrennen. Ze deed 27 minuten en 48 seconden over ruim 22 kilometer. Het zilver ging naar de Nieuw-Zeelandse Linda Willemsen. Brons was voor de Amerikaanse Carmen Small. En zometeen meer hierover in het Radio 1 Journaal. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De weersverwachting krijgt u van Gerrit Hiemstra. In het grootste deel van het land is er nu bewolkt. Alleen in het zuiden, daar scheen de zon, of die schijnt nog steeds natuurlijk een beetje. En vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het zuiden houdt opklaringen. En ook kan er vannacht weer mist ontstaan. Dus dat wordt weer oppassen vannacht en morgenochtend op de weg. En dat geldt dan vooral voor de zuidelijke helft van het land. Ik denk dat daar de meeste mist zal voorkomen. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 12 daar waar het bewolkt is, en een graad of 9 à 10 daar waar opklaringen voorkomen. En morgen komt er vanuit het noorden een zwak front naderbij. Vooral in Noord-Nederland is er daardoor kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt morgen 17 tot 20 graden. En de wind is morgen zwak uit het oosten. Na morgen blijft het rustig najaarsweer met veel bewolking. In het weekend neemt de kans op regen toe. En ook komt er dan meer wind. De temperatuur blijft op ongeveer 18 graden. En dat is het gemiddelde voor eind september. Dennis Mooi bij de AWB. Waar staan de belangrijkste files? In het hele land staan er nu 40. over het algemeen weinig bijzonderheden. De meeste van die 40 files staan op de wegen rondom Rotterdam. Zo staat op de A16 vanuit Breda voor het knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. Daar was eerder een, een rijstrook dicht vanwege een ongeluk. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem is opnieuw een ongeluk gebeurd bij het Gelredoom. Er staat nu 3 kilometer file en weer is de rechterrijstrook afgekruist. Er is vertraging op het spoor tussen Eindhoven en Sittard door een wisselstoring. De vertraging is daar meer dan een.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 weten welke uitzendbureaus het ABU-keurmerk hebben? Check abu.nl. ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik Pro-VPRO. Ik ben Pro-VPRO. Ik ben Pro-VPRO omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 1250 p.a. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl.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 Goedemiddag. Het is 7 over half 6. U luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. Het gaat niet goed in kranten- en tijdschriftenland. Ook afgelopen kwartaal zijn de oplages van gedrukte kranten en tijdschriften afgenomen. De krant waarvan de papieren oplagen het sterkst daalden is NRC Next. 14% minder dan vorig jaar. Een andere sterke daling, de Telegraaf. De oplage van deze krant is 10% lager dan vorig jaar. En komt nu uit onder de 500.000. Marianne Zwageman, goedemiddag. Goedemiddag. Mediatestkundige bent werkzaam geweest bij de telegraaf, ja, bij het bedrijf, God, ja. beneden de 500.000. Ja, dat is, wel, dat is wel schrikbarend, ja. Doet dat, dat uh... pijn als ex-werkneemster? Ja, ja, dat doet mij wel pijn. Ook omdat de, de, de voorsprong ten opzichte van de nummer 2, het AD, die, die wordt allemaal kleiner. En de kracht van de telegraaf was natuurlijk altijd dat ze een enorme massa konden bereiken. Overigens is dat nu nog steeds zo. Het is nog steeds een enorme massa. Maar dat, dat wordt wel in een rap tempo nu minder. Want hoe hoog was het op een gegeven moment? Nou, uh, toen ik er zat was het er rond de 800.000 oplagen. En ze hebben op een gegeven moment ook in Amsterdam... een heel groot bos geplant met, ik geloof, een miljoen uh, bomen daarin. Uh, voor elke krant één. Uh, dus het is wel echt heel veel meer geweest. Nou, daar spreek in vergelijking met de dode bomen... waar iedereen nu over spreekt. Uh, ja, het positieve in de trend die je nu ziet van de oplaagcijfers die vandaag zijn gepubliceerd, is dat bijvoorbeeld bij het NRC is die daling ook, hè, bij NRC Next is die daling ook heel sterk, maar die weten dat met een stijging van de betaalde digitale oplagen goed op te vangen. Ja, daar komen we direct over te spreken. Uh, Eerst even over de telegraaf, want waarom, ja. waarom gaat het slechter met deze krant als je het vergelijkt met andere kranten? Ja, nou, ze hadden natuurlijk ook het meeste verliezen. Hè? Dat zie je natuurlijk ook bij uh, dikke mensen die moeten afvallen. Het is altijd makkelijker als je, als je veel te dik bent. Dan gaat het sneller dan wanneer je dunner bent. Um, het zal ook wel iets te maken hebben met de doelgroep. Hè? Kranten zijn best wel duur als uh, consumentenproduct. Dus op het moment dat je, dat je toch een wat lager uh, verdienend uh, publiek hebt, uh, zul je die ook het eerste kwijtraken. Maar deels heeft het bij de Telegraaf, denk ik, ook wel te maken met dat de vernieuwing daar een beetje achterblijft. Het is de laatste krant die nog op het grote formaat zit, op broadsheet formaat. Alle anderen zijn al naar tabloid. En je ziet ook dat bij. Andere, maar wacht even, tabloid, bij andere kranten zie je toch ook de oplaag dalen? Dus Dan is nou, dat misschien een ziet... slimme manier om, om lezers te trekken die in de trein de krant lezen. Maar ook daar. Nou, daar dus het krant... niet alleen in, in, in de trein de krant lezen. Want Overigens, de kranten die in de trein worden gelezen zijn ook van de Telegraaf. Hè. Spits en Metro zijn allebei uh, eigendom van, uh, van TMG. Um, maar het heeft wel met vernieuwing en verjonging te maken. En je ziet bij een aantal andere kranten is de oplagedaling echt tot staan gekomen. Of er is zelfs weer een lichte groei. En dat heeft ook wel te maken met de vernieuwing van het product. Ik denk dat de Telegraaf daar echt wat huiswerk te doen heeft. Ja, wel welk gebied met name? Nou, ik denk dat het zowel om de, om de inhoud als ook wel om de vorm gaat. Ik denk dat het, de overgang naar tabloids echt zou kunnen helpen... om een vernieuwingsslag door te voeren. Maar daarmee ga je de oplagedaling op zich niet, niet tegen, denk ik. Dat, dat zit ook in oplage marketing. Nee, want je merkt natuurlijk dat steeds meer mensen... gewoon digitaal het nieuws tot zich nemen. Zie ja. je nou bijvoorbeeld terug, als we kijken naar die daling van de kranten... de papieren kranten. zie je dat ook terug in een stijging wellicht... van de manier waarop die kranten op het web worden gelezen? Nou, wat je ziet bij... Uh, dat is op zich wat de Telegraaf natuurlijk heel goed doet. Telegraaf.nl is uh, een van de twee nieuwsites uh, waar echt geld verdiend wordt. Hè? Bij nu.nl nu ook. En NOS is de nummer drie van, uh, van de markt. Maar goed, jullie hebben geen verdienmodel. Dus dat is dan weer anders. Als, maar zeer uh, succesvol. Als staatsbedrijf. Um, maar dat, dat heeft de telegraaf heel erg goed gedaan. En wat je nu ziet, is alle kranten zijn op dit moment bezig... met ook die krant uh, te koop aan te bieden op internet. Hè. En dat gaat wel steeds beter. Dus steeds meer mensen zijn bereid om ook te betalen... voor het lezen van een krant die je dan op je iPad leest... of, uh, of gewoon op internet leest. Maar tot nu toe zien we dat alleen bij het Financieel Dagblad? Nee, nee dat zie je bij alle kranten. Uh, het Financieel Dagblad is er ook. het zijn hele kleine stapjes als het vergelijkt met het FD... waar ja. wel... Verwijf, verwijfvoudiging van het aantal digitale ja, abonnees. Het FD is, is daar absoluut het vers mee. Overigens zie je ook in andere landen dat uh, kranten die vergelijkbaar zijn met het FD... dat is een krant die wordt zakelijk gelezen. Hè. Dat abonnement wordt vaak ook gedeclareerd uh, bij het bedrijf. Dat dat daar al sneller ging bij consumentenproducten. Wat de maar is dat dan de manier om te zijn? doen? Toch die paywall optrekken? Dat mensen betalen moeten voordat ze die content krijgen? Nou, ik vind paywall altijd, dat is een woord waar ik redelijk allergisch voor ben. De oplossing zit er volgens mij in dat uitgeefbedrijven beter worden in het verkopen van hun content op digitale platformen. En wat je ziet, is dat consumenten zijn bereid om te betalen voor dat nieuws. Dat is een hele belangrijke. Trend die je nu ook in de hoi-cijfers ziet. He, maar zijn er genoeg, gewoon... genoeg mensen om te zeggen... van, oké, okay, dat verlies van de papierenkrant in de aantallen... zien we straks terug in de winstcijfers op, op internet? Nou, genoeg mensen, dat weet ik niet heel zeker... maar de kosten van digitale producten zijn ook heel veel lager. He. Je hoeft geen vrachtwagens te laten rijden... en, en geen papier en inkt en zo. Uh, dus in het totaalrendement zou dat nog best wel eens positief kunnen uitpakken. En wat ik heel positief vind in de huidige hoi-cijfers, is dat je ziet dat er steeds meer consumenten... en heb je het over honderdduizenden inmiddels... die willen betalen voor nieuws Dat ze digitaal consumeren. En dat is een heel belangrijk signaal. Blijft toch een hoopvol einde van dit gesprek. Als ja. je straks naar huis gaat, ligt er dan een krantje op de deurmat? Ik lees al mijn kranten al jaren digitaal. Marianne Zwageman, dank je wel. In New York is voor de 68ste keer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopend. Sprekers uit 193 landen, vooral regeringsleiders, zullen het woord voeren. Een van de eerste sprekers was de Amerikaanse president Obama. America prefers to resolve our concerns over Iran's nucleaire programma peacefully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 Hij was nog niet uitgesproken de president. Amerika wilde zorgen over het Iraanse nucleaire programma... vreedzaam oplossen. Tegelijkertijd, zegt Obama, zijn we vastberaden om te voorkomen... dat Iran een atoomwapen ontwikkelt. We willen geen andere Iraanse regering... en respecteren het recht van het Iraanse volk op nucleaire energie. Wessel de Jong in New York, in het gebouw bij de Verenigde Naties. Wat zei hij nog meer over de relatie met Iran? Heel voorzichtig hè, over die nieuwe dooi tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij zei dat die volkeren heel lang, euh, Amerikanen en Iraniërs, natuurlijk heel lang van elkaar geïsoleerd zijn geweest. Hè, en hij zei: 34 jaar wantrouwen tussen onze beide landen. Ja, je neemt dat natuurlijk niet zomaar weg. Hè zegt het zal heel moeilijk zijn om die relatie weer op orde te krijgen. Er zullen nog heel veel roadblocks zijn. Erin He, het herinnert dan ook aan dat uh, Iran natuurlijk, uh, ja, Iraanse Amerikaanse burgers heeft gegrijzeld. De vijanden van Iran heeft gesteund. Die Amerikaanse burgers hebben vermoord. Maar hij zegt, er is toch, als we afspraken kunnen maken over dat nucleaire programma, dan is het een beginnetje gemaakt. Heel voorzichtig dus. En hoe moet dat begin dan verder vorm krijgen? Want we speculeerden eerder deze uitzending met oud-minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken over een mogelijke handdruk tussen de president van Iran en Obama. Zit iedereen een beetje naar uit te kijken, maar zou dat een openingetje kunnen zijn? Dat zou een openingetje kunnen zijn. Daar wordt natuurlijk over gesproken. Wat hij er in ieder geval openlijk over zei Obama... is dat hij, uh, dat hij Kerry uh, opdracht heeft gegeven... om daar met zijn Iraanse collega over te gaan praten... om verder contact op te nemen. Dus dat is in ieder geval het enige wat er nu echt formeel aankomt. En iedereen kijkt hier natuurlijk uit naar die handshake of die er aankomt. Maar daar is nog, uh, volgens nog geen teken van. Oké, okay, ook wordt er toegewerkt naar een uh, veiligheidsraadresolutie over Syrië... het chemisch wapenprogramma. Daar sprak Ban Ki-moon over, die repoep om te stoppen met het bloedvergieten, om te gaan praten en inderdaad uh, gewoon uh, uh, uh, spijkers met koppen te gaan slaan. Wat zei Obama over Syrië? ook een hele belangrijke, uh, die vooral voor de Russen natuurlijk, ja als die fel hard blijven vasthouden aan hun versie van de feiten, namelijk dat het verzet in Syrië die chemische aanval heeft gepleegd, 21 En, van een belediging voor het voor het menselijke bestand ja. oh, je, je viel even weg. Begin even opnieuw. Ja. hij, hij, hij heeft, heeft vooral een hele belangrijke boodschap voor de Russen. Hij zegt als ze vast blijven houden aan hun versie van de feiten, namelijk dat het verzet die chemische aanval heeft gepleegd op 21 augustus, zegt hij dan is dat een insult for human reason, een belediging voor het menselijk verstand. En hij heeft ook nog weer het herhaald, Assad moet weg. Hij zegt als de Russen en de Iraniërs denken dat er straks na een oorlog dat Assad dit... Terwijl die meer dan... ...van zijn eigen burgers heeft vermoord, dan zegt hij, dat is, de, it's a fantasy. Maar vooral heel belangrijk, zei hij, als de VN nu faalt, als er dus geen stevige resolutie komt... Uh, ...die de afspraken van Kerry en Lavrov, de twee ministers van Buitenlandse Zaken... ...van de Verenigde Staten en Rusland, als die niet wordt vervat in een resolutie, zegt hij... ...dan behoudt hij zich het recht voor om militair in te grijpen. Die, die chemische wapens moeten weg. Toch nog steeds heel harde diplomatieke taal van de Amerikanen. Daarin het gebouw van de VN, de Verenigde Naties in New York. Zo'n groot stenen gebouw. Nog steeds niks gedaan aan die telefoonverbindingen. Wessel de jong, we hebben in ieder geval kunnen horen. Dankjewel. Dit is mooi bij de AWW. Er staat nu, uh, even kijken hoor, 120 kilometer file. Een dikke 30 uh, plekken waar het vastloopt. Een vrij normale avondspits. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. Maar bij Amsterdam loopt het natuurlijk ook vast. Er is ook nog een ongeluk gebeurd. Op uh, de ringweg uh, tussen Oud-Zuid en het Knopend Watergaasmeer aan de zuidkant van de stad richting de A10 Noord... staat uh, 6 kilometer file. Bij het Knoopbund Watergaasmeer zijn er twee rijstroken dicht. Bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen is opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Elsten en het Gelgedoom staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten.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 We could reconcile Living that lives Is it too much for to air. Would you rather fall apart Ceremonials in the trash In a world En Irene Garland Jeffries. Het overdiek op Twitter. Een interessante, intrigerende tweet van apenstaart Roos Vonk. 5224 volgers, 7400 tweets. En de meest recente was deze: Kans dat vinder je portemonnee terugbrengt. Klein in de PC-hoofdstraat, groter in volkswijken. Strookt met VS-onderzoek. Lagere sociaal-economische klasse, socialer. Roos Vonk, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Sociale Psychologie. Naar aanleiding van een onderzoek in Reader's Digest. Laat me dat even uitleggen. Verslaggevers daar die verloren zogenaamd 192 portemonnees... in 16 steden in Europa, Brazilië, India en de Verenigde Staten. Ze wilden de eerlijkheid van mensen testen. En de conclusie die ze trekken is dat mensen in armere stadsbuurten... en mensen dus die het geld goed kunnen gebruiken... dat geld juist wel vaak teruggeven. Is dat verrassend? Uh, nee, daarom heb ik die tweet ook uh, gestuurd. Het is natuurlijk, uh, ja het is niet een niet wetenschappelijk heel sterk bewijs, dit onderzoek. Omdat uh, ze vonden bijvoorbeeld in de PC Hoofdstraat uh, dat de portemonnee niet vaak uh, werd teruggebracht. Of soms wel, maar dan zonder het geld. Um, maar dan zou je nog kunnen denken van ja, mensen denken als je in de pc Hoofdstraat je portemonnee verliest, dan heb je toch geld zat. Dus je weet niet precies waar het dan door komt. Hè. Maar daarom heb ik die tweet ook verstuurd, omdat daar wel meer gecontroleerd onderzoek over gedaan is. En wat blijkt eruit? En daaruit blijkt dat mensen uit lagere sociale klassen, dus lage sociaal-economische status, dat die vaker uh, die geven relatief verhoudingsgewijs meer geld aan goede doelen. Um, ze, ze delen dingen eerder, hè, dus in spelletjes waarbij je geld moet verdelen, streven ze meer gelijke verdeling Ze dragen zich in de in wijken, in wijken van lage sociale status, laten ze eerder bij het hebra mensen oversteken. En ze, gaan, um, als, ze nemen niet het laatste snoepje uit de snoeppot, terwijl mensen uit hoge sociaal-economische klassen dat eerder doen. En de verklaring van de onderzoekers is dat, uh, nou eigenlijk twee dingen, mensen met een lage sociale status, die uh, zijn meer afhankelijk van anderen en van elkaar. Dus die hebben eigenlijk van oudsher zijn geleerd om meer op anderen te letten. Van uh, waar is een ander mee bezig? Is het goed met iemand? En daardoor zijn ze empathischer. Ze richten zich meer op anderen. Vergeleken met mensen die gewoon voor zichzelf kunnen zorgen en eigenlijk niemand nodig hebben. Oké, okay, want in dat verhaal wat we lezen in Reader's Digest, lezen we bijvoorbeeld dat voorbeeld in de PC Hoofdstraat. Hè? Dat is toch de chiekste winkelstraat van het land. Dan wordt je portemonnee vanuit een auto van straat gegrist en vervolgens leeg weer weggegooid. En in andere wijken, mindere wijken in Amsterdam werd je wel teruggebracht. Ja, dat, maar daar is natuurlijk wel van toepassing. Dus je, je weet niet wat voor iemand die portemonnee. Kijk, het kan ook zijn in de PC Hoofdstraat dat daar figuren rondlopen die uh, daar niet wonen. En die denken: hier lopen een heleboel rijke mensen rond, hier valt wat te halen. Mm. En dus daarom: dat is het nadeel van niet goed gecontroleerd onderzoek zoals dit. Precies. Maar het is wel zo dat um, uh, het onderzoek, um, wat dus wel goed gecontroleerd gedaan is, daarbij zeggen de onderzoekers ook. ...dat het gebleken is dat mensen uit de laatste sociale klasse ook beter snappen... ...hoe vervelend het is als je je portemonnee kwijt bent bijvoorbeeld. Dus ze leven meer mee omdat ze zelf ook die ervaring hebben... ...hoe je omhoog kan zitten als je, als je het moeilijk hebt... En daardoor reageren ze ook veel pro-socialer, doordat ze zich beter in die situatie kunnen verplaatsen. En dat werd aangetaand door Readers Digest in uh, 16 verschillende steden over de hele wereld. Meer afhankelijkheid financieel, sociaal, leidt ook tot empathische gedrag. Roos Vonk, hartelijk dank. Ook een graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal overzicht Met Anouk Thijssen. Ja, veel media zien de komst van de Iraanse president Rouhani... naar New York als belangrijkste nieuws. Vraag daarbij is of hij zijn Amerikaanse collega Obama... de hand zal schudden, zoals je ook eerder hoorde in dit Radio 1-journaal. NAC Handelsblad ziet de toespraak van Rouhani... voor de algemene vergadering van de VN... als het slot van een charme-offensief. Hij zou maandenlang hebben toegewerkt naar dit moment... en de band met Aardsvijand Amerika willen aantrekken. Ook veel aandacht voor de situatie bij het winkelcentrum in Nairobi nog altijd. Zo is op bijna elke nieuwsite wel een verhaal te lezen over de slachtoffers en de mogelijke daders. Het verhaal van de omgekomen Nederlandse Elifia Voes en haar Australische man is ook in het buitenland groot nieuws. The Independent schrijft dat een jongetje van vier die met zijn moeder en zus in het winkelcentrum was tegen een van de daders heeft gezegd dat hij een slechte man was en dat hij de mensen moest laten gaan. Ja, het verhaal wil dat de schutter daar wel oren naar had. Hij zou het jongetje en zijn zus een marsreep hebben gegeven... excuses hebben aangeboden en de moeder en kinderen naar buiten hebben laten gaan. Veel gevallen van kindermishandeling worden niet gesignaleerd door ziekenhuizen. Dat was nieuws vanochtend en blijkt uit de gegevens van de AD Ziekenhuis Top 100... die zaterdag verschijnt. Een van de ziekenhuizen die het minst aan de bel trekt... is het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hoe dat komt, weet ook kinderarts Wilgeven niet. Hij is verbonden aan het ziekenhuis. Ik ga er natuurlijk nog eens actief achteraan van waar het ergens aan zou kunnen zitten. Maar vooralsnog eh, heb ik geen signalen dat, het, eh, dat er echt iets structureel niet goed is. Ja, en volgens Geven wordt wel direct actie ondernomen als sprake is van een verdacht geval. Hoe dan ook, de inspectie gaat het Martini ziekenhuis, eh, ziekenhuis aanspreken op het geringe aantal meldingen. Winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht viert vandaag zijn 40-jarige bestaan. Het winkelcentrum werd op 24 september 1973 geopend... en was toen het grootste overdekte winkelcentrum in Europa. Het winkelcentrum heeft de afgelopen jaren ook veel kritiek gekregen... maar bestaat nog steeds en ondergaat nu een grondige opknapbeurt. En voor de liefhebbers over de roerige geschiedenis van Hoogkaterijnen... zendt RTV Utrecht zondag een documentaire uit. Een mooie tweet op Twitter over Hoogkaterijnen. Dan kun je geweldig dronken slidings maken op de spekgladde vloer. <laughs>